Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. VVD-staatssecretaris Mark Harbers van asielzaken is afgetreden. Hij zegt zich verantwoordelijk te voelen voor het niet melden... van meldingen van ernstige misdrijven door asielzoekers. Harbers kwam in de problemen nadat gebleken was dat zaken als moord... doodslag en kindermisbruik in de cijfers niet expliciet worden gemeld. Uit een reconstructie blijkt nu dat ambtenaren op het ministerie... wel degelijk hebben gewaarschuwd, maar dat er niets is aangepast... Shell betaalt in Nederland geen winstbelasting. Dat zegt de olie- en gasreus in een interview met Elsevier Weekblad. Nederland kent voor multinationals... met Dames en een heren, wat een heerlijk gevoel dat de rust vanzelf ontstaat. Hartelijk welkom bij de openbare vergadering van de gemeente Zandvoort. Welkom raadsleden, collegeleden, publieke tribune... en uiteraard kijkers en luisteraars thuis. Bent u ook aan het aftellen... Nog twee vergaderingen, we hebben alweer zomerreces. Zo snel gaat dat. Ik, <laughs> ik, ik hoor van allerlei meelevende geluiden. <laughs> en die heb ik ook gehoord, want u ziet... Uh, dit is een uh, gebaar van het college wat voor u op tafel staat. De liefde gaat soms door de maag en het college dacht... laten we een feestelijk gebakje neerzetten... ter gelegenheid van het feit dat de Formule 1 definitief terugkomt naar Zandvoort waar wij in dit huis, maar vooral ook de mensen van het SQI hard aan gewerkt hebben. En dit is meer even een klein momentum ter nagedachtenis. Aan dat heugelijke moment. Ja, helemaal mee eens. En we hebben vanavond nog wat uh, bijzondere besluiten op de agenda staan... Uh, die ook bijna dat niveau qua impact kunnen halen, maar vooral langdurig, dus dat is ook mooi. We weten ook dat het beeld op ons is inmiddels, niet alleen door de Formule 1, maar ook omdat wij gewoon een fantastische badplaats zijn, laten we dat vooral ook blijven benoemen. En dat we die nog steeds mooier willen maken. Meneer de Gevier, volgens mij ben ik daarmee wel helemaal door mijn verhaaltaal heen. Ik ga naar de loting, want ik draai hem om. Nummer 2. Meneer bouwburg Mocht er tot een hoofdelijke stemming komen, dan beginnen wij bij u. Dat zegt het lot. Mededelingen. Zijn er van uw kant mededelingen over belangen of betrokkenheid? Ik kijk even rond en zie niemand. Dan gaan wij verder met agenda 2, het vaststellen van de agenda. Daaraan is toegevoegd het agendapunt geheimhouding opleggen, documenten, codex terrein en curry driehoek. En mijn voorstel is om dat aan de agenda toe te voegen en wel agenda punt 10. Akkoord. Instemmen betekent geknik, dan wel stilzwijgen. Zijn er andere vragen van uw zijde over deze agenda? <kijkt> dat is niet het geval. Dan is die vastgesteld. Dan ben ik aangekomen bij de zogenaamde hamerstukken. En ik ga ze één voor één afhameren. De wijziging Verordening Behandeling bezwaarschriften 2018 Zandvoort, aldus besloten. De samenstelling Selectiecommissie Aanbesteding Accountantsdiensten Zandvoort en Haarlem, aldus besloten. De zienswijze Conceptbegroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Vroegtijdige Schoolverlaters, aldus besloten. En het besluit Formatie Griffie, aldus besloten. Nou, als dit het tempo is waarop we vanavond vergaderen... dan gaan we tien uur zeker halen. Wij gaan naar het eerste inhoudelijke bespreekstuk. En dat gaat over onze boulevard. U weet allemaal dat daar hoognodig een kwaliteitsslag gemaakt mag worden. De boulevard mag echt naar de standaard van nu en misschien wel voor de komende 30 jaar worden geteeld. Daar is een intensief participatietraject geweest met heel veel stappen. Het staat allemaal in de stukken. En we zitten nu in de conceptuele fase. Ons doel is daar vanavond een stuk oordeelsvorming en een besluit over te nemen en daarin dan ook samen verder te gaan. En ik stel voor dat we in eerste termijn de standpunten aangeven, dan wel bestuurlijke dilemma's neerleggen, dan reageert het college en tot slot wat er nog overblijft in tweede termijn. Zullen we op deze manier gaan behandelen? Dan heeft het college, na leiding van de behandeling in de commissie, u nog een raadsinformatiebrief toegestuurd met een gewijzigd voorstelbesluit. Is het een idee om in het debat van dat besluit uit te gaan? Even los van wat u vindt van dat besluit. Maar dat we het niet hebben over het oorspronkelijke besluit. Maar dit besluit en over de inhoud. Want ik zag al een aantal uh, non-verbale signalen. Over de inhoud krijgt u het woord. Ja? minister uh, Drommel. Dank u, vriendelijk. Uh, ja, een hele ja, basale vraag. Geeft u mij een kopie? Gaan we voor u regelen. U bent fantastisch, discussie. ik weet het. Ja. Dank u. Heeft iedereen dat gewijzigde besluit wel gelezen. Verder? Mevrouw van der Veld? Ja, zeker. Ik heb het gelezen. Helaas kan ik het nu niet meer lezen. Want er is wederom geen internet oh, beschikbaar. Okay. Dan gaan we vragen aan de bodus om een aantal kopieën voor u uh, uit te draaien. Want ja. uh, maar we gaan niet de wedstrijd doen wie heeft internet en wie niet. We gaan het u makkelijk maken. Dat is hier de spelregel. Dus dat komt eraan. En we gaan rustig beginnen in de eerste termijn. Ik ga eerst even inventariseren wie in eerste termijn allemaal het woord wil. Of zegt u. Ja. Ik, ik noteer alvast meneer Drommel. Heeft u het over de voorzitter? Meneer Bauberg-Wilson. Meneer Mettes. Meneer El Elgebali. Mevrouw Koper. Mevrouw Van der Veld. Meneer Deen en meneer Hermsen. Goed. Nou. Ik ga in het midden beginnen en dan willekeurig de lijst langs. Meneer Elgabalie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, uh, wij zijn, uh, zoals in de commissievergadering al aangegeven, erg blij met het feit dat dit schetsontwerp er ligt. Het is een schetsontwerp uh, in de grote zin naar ons hart. We zijn er blij mee. Het ziet er goed uit, het ziet er mooi uit. We kunnen eigenlijk een kwaliteitsslag maken zoals u eigenlijk net al aangaf uh, aan, aan, in de voorbereiding van dit onderwerp. Um, wij hopen dan ook echt dat dit schetsontwerp er gewoon goed doorheen gaat komen. En met goed er doorheen komen bedoel ik dat we echt rekening gaan houden met de kwaliteitsslag die we gaan maken. Met het groen op de boulevard wat voor ons uh, wel echt ook een, een, een ding is wat wij heel erg belangrijk vinden. Uh, en natuurlijk leven er problemen leven er ja, situaties waar mensen zich niet helemaal goed in kunnen vinden. En dan hebben we het vooral over het fietsen en het parkeren en hoe dat op te lossen. Uh, ik heb er persoonlijk vertrouwen in dat dit college, en om nog specifiek, specifieker te zijn, deze wethouder daar goed en wel overwogen over heeft nagedacht. Um, we hebben ook in de raadsinformatiebrief kunnen lezen dat bijvoorbeeld de politie ook aangeeft dat uh, met de aanpassingen die er worden gedaan, uh, dat, dat de situatie wel uh, veilig is kan worden gezien, als veilig kan worden gezien. En, en dat stemt ons ook tevreden. Ja, er leven nog vragen bij de Fietsersbond. Uh, maar ook daar hebben wij gezien deze week. Uh, zeker in de Raadsinformatiebrief... dat daar gewoon goed in wordt overlegd. En dat is ook belangrijk, vinden wij. Um, wij vinden het jammer... wanneer wij nu de kans hebben... als gemeente Zandvoort zijnde... de Formule 1 werd net ook al aange, aangekaart... dat wij nu de kans hebben onze boulevard mooi in te richten. En Zandvoorts kwalitatief dus te verbeteren... dat we die kans misschien wel niet gaan grijpen. Want dat is wel een beetje de teneur die ik... Opving in de commissie. Ik hoop ook dat elke raadslid dat hier zit vandaag beseft... dat wij die kwaliteitsslag kunnen maken. Die kwaliteitsslag eigenlijk ook wel voor ons dorp moeten maken. En dat we ook met dat in ons achterhoofd... vandaag gewoon voor gaan stemmen voor, deze, voor dit schetsontwerp. Ja, je kan nooit iedereen tevreden stellen. Maar ik denk dat een heel groot deel van Zandvoort... een heel groot deel van de bezoeker van Zandvoort... heel erg tevreden kan zijn met dit schetsontwerp... en uh, waarschijnlijk de uitvoering die je uitvolgt. Dus het is echt een oproep aan de collega-raadsleden van... kom op. Ga er met z'n allen achter staan en zorg dat wij gewoon een mooie, mooie boulevard krijgen. En daar wil ik het bij de, in de eerste men bij laten. Dank u wel, meneer Elkebali. Ik ga het rijtje verder belangs. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, uh, uh, Zoals mijn collega Elkebali kan ik me eigenlijk voor een groot deel bij aansluiten. Want uh, wij vinden het ook een mooi plan. En allereerst vinden we het van belang dat er een goed participatieproces heeft plaatsgevonden. En die, die vonden we uitstekend georganiseerd en uh, complimenten daarvoor. Er was heel veel belangstelling en we hebben uh, veel betrokkenheid gemerkt ook uh, bij, de, bij de inspraak. En de beantwoording uh, hebben we gezien van de wethouder en haar team... dat er uiterst serieus is ingegaan op de voorstellen die, die zijn gebracht en uh, de bezwaren. En wat meneer Elgebari ook al aangaf, dat betekent uiteraard niet dat we iedereen individueel blij kunnen maken... maar de grote lijn is heel helder... En we hebben serieus gekeken met elkaar naar hoe die kwaliteitsverbetering eruit uh, moet zien. En dat betekent ook dat we die daadkracht moeten tonen. Ik ben het uh, roerend met mijn collega eens. Want er liggen hier al meters visiedocumenten. Ik heb me daar geprobeerd doorheen te worstelen halverwege gestaakt. Maar ik, het ziet er gewoon allemaal gedegen uit. En we moeten doorpakken, want dat doet ook recht aan die participatie. Um, de, op een aantal kanttekeningen wil ik nog even ingaan, omdat, ik, het, omdat we daar in de commissie met elkaar over gehad hebben. Uh, het verschil Paulus Lood en Van zoals de, de, het college dat voorstelt, dat lijkt ons uitstekend. Als het gaat om de zorgen over veiligheid en fietsers, dat vinden we echt prima beantwoord. Ook de zorgen van de Partij van de Arbeid, over uh, fietsparkeren, et cetera. Um, een heet hangijzer bij sommige partijen was in de commissie het verdwijnen van parkeerplaatsen. Daar zou ik toch graag even bij stil willen staan, want wij vinden dat het ontwerp Pauwesloot dus zowel esthetisch als qua veiligheid gelet op de adviezen in orde is. En dat er zo'n twintig dagen per jaar um, in Zandvoort niet voldoende parkeerplaatsen zullen zijn. Ja, zo so het. Daar kunnen wij als Partij van de Arbeid goed mee leven. De stappen die wij op het ogenblik zetten met het openbaar vervoer, fiets, kijk naar afgelopen weekend... die zullen toekomstige bezoekers zeker verleiden om op een andere manier naar Zandvoort te komen. En dat zien wij als een win-win situatie. Um, de uitdaging ligt ook nog bij de Vavosje. Dat zien we terug. En uh, we, we, we, we zien ook de, de uitspraken. We lezen die ook in de raadsinformatiebrief. Financiële situatie, participatieproces daar. Nou, we hebben daar vertrouwen in. Um, en over de boardwalk is veel gesproken. Nou, helder moet zijn als de directe gebruikers er heil in zitten, inzien... Dan, dan moet dat er beslist komen. Als dat er niet is, dan lijkt me dat evident. Wat wel overeind moet blijven is... hoe zorgen we met elkaar voor een goed toegankelijk strand? Want dat is natuurlijk een van de uitgangspunten. Um, en dan tot slot... Um, wij verwachten dat de betrokkenen bij de uitwerking... naar een definitief eerst voorlopig ontwerp... en dan definitief ontwerp ook zo goed betrokken blijven. Want de Partij van de Arbeid is van mening dat de slimste oplossingen voor de deur bij mensen en bij betrokkenen vaak van bewoners zelf komen. Dus, en dan gaat het echt op het uitwerkingsniveau. En dat verwachten we in het participatieproces ook uh, terug te zien. Dus wat ons betreft voor. Dank u wel, mevrouw Koper. Uh, ik heb verzuimd om bij de ingekomen stukken van vanavond... nog expliciet een brief van een advocatenkantoor te noemen. U heeft hem waarschijnlijk allemaal wel gezien, maar ik doe dat hierbij nog even... Dat was volgens mij last minute werk. Maar hierbij is dat in ieder geval onder uw attentie gebracht. Wij gaan door. Mevrouw van der Veld. Dank u wel. Ja, ander geluid. E, ops, ja. De beantwoording van het college is op sommige punten helder en duidelijk. andere punten niet. En dan noem ik even een punt dat voor ons echt een punt blijft. Dat is namelijk de veiligheid... En dan wordt hier gezegd, um, het wordt met de, met de fietsersbond en de politie gesproken over aanvullende maatregelen ten behoeve van twee richtingen fietsstraat op de Boulevard Paulusloot. De gemeente doet hier een voorstel. Bij het voorlopig ontwerp wordt een verbeterd profiel van de fietsstraat aan de raad voorgelegd. Ik heb hier grote moeite mee. En waarom hebben wij daar moeite mee? Ten eerste uh, de verkeersveiligheid, zoals hij voorgesteld wordt, met het linkszijdig parkeren. Dus tegen de richting in, om het me even dan duidelijk te maken. Uh, ja, dat, dat geeft gewoon echt grote problemen. Gelukkig is er hier in de Haltestraat nog niet echt fout gegaan. Ik heb het wel regelmatig gezien dat het bijna fout gaat. In de Haltestraat heb je het grote voordeel... dat er toch iets minder fietsers zijn... en dat je naar de winkelruiten kunt gebruiken... om reflectie, om te kunnen bepalen of er iemand komt. Die heb je daar niet... En uh, Het is een lang stuk. En er gaat ook zeker harder gefietst worden dan hier in de Haltstraat. Hier fietsen voornamelijk recreatiefietsers. En daar uh, zullen bepaalde mensen op uh, racefietsen... veelvuldig gebruik van gaan maken. Sorry, meneer Van Marlen. Maar um, ja, het is nou eenmaal zo dat dat toch een andere... Uh, ja, over het algemeen andere weggebruikers zijn dan een, een recreatieve fietser dat in oogschouwen nemende en dan dit als uitgangspunt nemen... dan voorzie ik dat wij straks als raad worden geconfronteerd... gewoon met de fietstraat zoals hij nu is... dat er geen verbeteringen in zouden kunnen komen. En dat er dan tegen de raad wordt gezegd... ja, maar u heeft zelf gezegd dat we ermee aan de slag mochten. Nou, van GBZ mag u er dus niet mee aan de slag. Voor wat betreft uh, de andere onderdelen... daar zitten uh, over de strandafgangen, over de, de boardwalk... Uh, ja, we hebben het net ook weer kunnen lezen. De strandafgangen, laat het zoals het is. Het idee, het ziet er mooi uit. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Het kan ook heel mooi worden. Maar dat is het dan ook. Voor de laat het aan de gebruikers over wat ze daar willen. En eigenlijk zou ik willen zeggen... Weet u, neem dit voorstel gewoon terug. Niet dat u daarmee bakzijl haalt. Maar kom nou met een voorstel... wat wel de participatie op juiste wijze in is gegaan. En kom dan inderdaad met verbeteringen waar uh, ja, ieder zich in kan vinden. Het is gewoon even nog te vroeg, denk ik, om hier een besluit op te vragen. Dan wil ik het in de eerste termijn op la bij laten. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Deem. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen ons voor een groot deel aansluiten... bij de vorige spreken, mevrouw Van der Veld... Um, we hebben hier natuurlijk in de commissie al heel veel over gesproken. En uh, ook wij hebben een aantal punten aangegeven waarin we zeiden van nou... dat behoeft nog wel enige uh, verandering. Of daar dient in ieder geval nog even naar gekeken te worden. En dan hoor ik mevrouw Koper zeggen dat uh, vol trots het participatietraject... maar dan lees ik even, pak ik toch even die brief van... Uh, Advocaat uh, Meester van Rooij erbij... waarin juist weer wordt gesproken dat de, de strandpachters vinden... dat die participatie niet goed heeft plaatsgevonden. En dan met name uh, op het gebied van de boardwalk. En uh, we hebben daar vorige keer al lang, langdurig bij stilgestaan... bij de boardwalk. Ik zou ook echt willen voorstellen... Uh, ik ben ook benieuwd hoe, hoe straks de andere collega's daarover denken... om die gewoon uit het schetsontwerp te halen. Dan zijn we daar vanaf, want uh, die, die leidt een beetje af... Voort uh, zien wij een interruptie van de heer Metters, zegt u het maar, ja. <lacht> meneer deen. Ik kan merken dat u een ervaren commissievoorzitter bent. Dank u wel, meneer Metters. U heeft uw hand, denk ik, omhoog voor een interruptie. Ja, ja. Uh, dank u wel. Ja, de heer deen is enorm alert. Uh, ik, ik heb wel een vraagje over wat u net zegt. Uh, loopt u daarmee vooruit op het besluit, zoals dat in de raadsinformatiebrief staat? wat twee nieuwe leden zijn, waarbij u zegt... als lid 2 weggaat, dan kan ik me er wel in vinden... of ben ik te kort door de bocht en te snel. Je bent overigens ook vaak snel, dus ik dacht, mag ik wel een keer doen. Is dat voor u heel belangrijk dan? Uh, die, dank u wel. Uh, die boordwolk is voor ons wel, wel een uh, heikel punt, inderdaad. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, en dat komt ook een beetje doordat dit soort punten... pas om een uur of vijf weer aan de agenda worden toegevoegd. En ja, dan ben ik ook nog druk met andere zaken... Ik heb dat besluit ook nog niet echt naast elkaar kunnen leggen... van wat is er nou precies veranderd? Ik vind het ook uh, een beetje weer te laat uh, gekomen. Dat vind ik wel jammer. Ik snap dat het soms niet anders ja, meneer, kan. Meneer nee. de brief van het college is voor het weekend verspreid. Dat hij bij u, door welke reden dan ook in uw mailbox laat is binnengekomen... dat zou kunnen. Toegevoegd is, aan de agenda bedoel ik, voorzitter. Dat is de brief van de advocaat. Die is net binnengekomen. ja. En de wijziging van het raadsbesluit is ook voor het weekend verspreid. Dan heb ik die gemist. Dat klopt, maar goed, dat, uh, dat kan gebeuren. Maar in die zin vinden wij uh, die boordwolk wel een, een cruciaal punt. Omdat we, we zien ook in die brief van, uh, van die advocaten... dat dat gewoon heel erg leeft bij de strandondernemers. Dat het gewoon onwenselijk is om die, uh, om die toe te gaan passen. Daarnaast heb ik in de media vernomen dat... Uh, Misschien kan de wethouder me daar een beetje behelden. Ik weet niet meer precies. Volgens mij stond in de Zandvoortse Courant... dat er alvast een voorschot is genomen... in de zin van het plaatsen van uh, pop-up... Uh, kramen, bomen, kunst. Volgens mij staat dat nog in dit schetsontwerp. En ik vind dat een beetje raar... als daar dan al een voorschot opgenomen wordt... terwijl wij daar nog iets van moeten vinden. Al, als ik het zo goed begrijp, hoor. Maar dan hoor ik dat graag. En... Uh... Een ander punt, naast de boardwalk, uh, voor ons is toch ook heel belangrijk uh, het aantal parkeerplaatsen. En de oplossing die de wethouder daarvoor gaat aanbieden. Meneer Deen, uh, u heeft de tweede interruptie al. Nou, dat, dat gaat goed. Ja, meneer Deen, volgens mij is het al sinds een aantal jaren zo dat wij uh, op de boulevard pop-up kiosken, pop-up uh, bomen hebben, om het zo maar te zeggen. Uh, en ook kunst. Volgens mij is daar niets anders aan. Het is al een, een aantal jaar dat ik hier in Zandvoort woon en ik over de boulevard loop dat ik dat zie staan. Dus ik denk dat dat... Uh, ik vroeg om opheldering van de wethouder. Volgens mij moet dat jaarlijks besloten worden. Maar daar wil ik vanaf zijn. Dat hoor ik graag van haar. En, en daar wil ik het dan even bij, uh, bij laten voor de eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Waar heb ik het lijstje. Ja, meneer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. In tegenstelling tot de vorige twee sprekers zijn wij zeer positief... eigenlijk over de beantwoording van het college... Um, er is uh, ruimschoots geluisterd. Nou, betekent, uh, met betekent tot de verkeersveiligheid... Uh, voldoende ruimte voor fietsers... Uh, scooterparken... Uh, uh, bereikbaarheid... Uh, ook de benaderbaarheid... zeg maar vanuit... Uh, om een benaderbaar, of een benaderbaar strand te hebben. Uh, ook het, uh, het compenseren van de parkeerplaatsen... waar mogelijk nog over gesproken wordt dan in, uh, in Zuid. Uh, wij zijn... Daarom ook heel erg blij, zeker gezien de participatie, dat dit soort elementen ook vanuit de commissies zijn meegenomen. Um, en wat wij hebben ook onze zorg gedeeld, met betekent dat de verkeersveiligheid, met name omdat het niet zou voldoen aan, aan de kroonnormen van de inrichting van de straat. Uh, gezien de beantwoording en uh, de mogelijke gesprekken die daarop uh, gevoerd worden, hebben we er eigenlijk alle vertrouwen in dat het goed zou komen. En uh, we bedanken u in ieder geval voor de beantwoording en het meedenken hierin. En wat ons betreft uh, kunt u hiermee doorgaan. Dank u wel, meneer Heuzen. Meneer Drommel. Dank u, voorzitter. Um, ook wij zijn bijna heel erg positief. Dat bijna, dat, dat natuurlijk wel iets heel belangrijks voor wat ons betreft. Maar ik zal eerst even de mooie dingen opnoemen. Wij vinden het prachtig dat er zoveel geparticipeerd is. Maar we lopen er nou gelijk tegen een probleem aan. Wanneer je zo gaat participeren, loop je ook tegen verschillende belangen op. U gaat participeren over parkeerplaatsen. En daar is dan de boulevard Paulus Lootja... heel erg positief over. Althans, de mensen die daar wonen. Natuurlijk, iedereen heeft een oprit. Dus dat is geen punt als u daar de parkeerplaatsen weghaalt. Maar de parkeerplaatsen die nodig zijn voor de strandpavioens... daar zal de strandpavioens en ook de mensen die daar willen parkeren... heel anders over denken. Wel hier al het dilemma wat je met de Afgase Spagaat... die je al met parkeren hebt. En als u dan bij een parkeer... Uh, situatie zoals in het Zandvoortse... ...waar we toch afhankelijk zijn van de toerist. Immers 5000 arbeidsplaatsen in Zandvoort... ...zijn afhankelijk van het toerisme. En niet alleen dat. We zijn zelfs zo in staat om Formule 1 te promoten... ...wat met auto's gebeurt en niet met fietsen. En ook de Formule 1, dat, dat verhaal van de Formule 1... ...daar is heel de hele wereld lag aan uw oren. Heb ik begrepen. Mijn stem valt af en toe weg, maar het gaat wel goed, denk ik. Hè? De hele wereld lag in uw oren en ook aan uw lippen. toen u het vertelde dat het hier naar Zandvoort kwam. Maar nog wat, ook andere dingen heeft men gehoord. Ik kreeg diverse brieven en ook mails. dat ze heel graag ook hier toiletten zouden willen plaatsen. Dit is misschien voor GroenLinks van belang. Dus euh, milieuvriendelijke toiletten. U krijgt van mij dat berichtje door. Met andere woorden, ook die bedrijven. die luisteren volop en liggen ook aan uw lippen. Maar elke keer weer komt naar voren toe bij mij en die berichten het parkeren en de parkeerplaatsen. En dat is toch voor ons, voor de VVD en denk ik ook voor alle bezoekers van cruciaal belang. Niet alleen om daar een, iets te vinden wat daarmee enigszins gecompenseerd wordt. Nee, wat u weghaalt en u heeft al 140, althans u het college, heeft al 140 plaatsen weggehaald bij het Watertorenplein. Dat missen we dus in Zandvoort gewoon straks als wij met het Watertoren aan de gang gaan. Maar ook gaat u nog meer plaatsen weghalen. En in totaal hebben we dan 340 plaatsen komen te kort. 340 plaatsen. Dat is niet alleen dat je daarmee toch de kwaliteit als badplaats vermindert. Niet de kwaliteit als, als, als boulevarduitstraling... maar je doet het wel voor minder mensen. Er kunnen gewoon minder mensen komen. Meer kwaliteit voor minder mensen. Dat is niet hetgene wat je in een vakantieoord in Zandvoort... Wil bereiken. Het is niet alleen minder plekken, maar het is ook een gigantische derving. Zeker als je het dus jaar hebt als vorig jaar. Dit jaar zal het minder zijn, want het is alleen nog maar slechte dagen. Maar we hopen toch dat u eigenlijk elke keer vol bent. En dan praten we over: ja, we moeten rekening houden met. Ik lees net in uw verhaal. over fietsenstalling en scooterplaatsen. Afgelopen weekend, met um, het Max Weekend, het Jumbo Weekend. waren diverse plekken gereserveerd sec voor fietsen in de Noordboulevard. We hebben geteld, we hebben er twintig geteld. Twintig fietsen. En het waren meen honderd parkeerplaatsen... waar normaal honderd auto's kunnen staan. Dus dit is wat een vergelijk. Mensen komen gewoon met de auto hier naartoe. En mensen komen ook zwinters met de auto... en die komen dan naar de boulevard om even een hapje te eten... kunnen ze hun wagen niet kwijt... dan zoeken ze een andere plek op. En dan is toch ook met wat slechter weer... is de Zuid gewoon te ver weg... Voor de VVD is het dus cruciaal, ook uw hele mooie plannen worden er niet gedaan als u dat, dus de parkeerplaatsen, eigenlijk daar in ons niet tegemoet komt. De afgangen, kan ik me voorstellen dat u daar in ieder geval de trappen wegdenkt, maar de helling wellicht wel wat aantrekkelijker maakt voor rolstoelen. Niet om er af te rijden, maar om makkelijker naar boven te kunnen komen en ook voor andere gebruikers. Maar trappen maken, daar waar het niet nodig is, zou ik niet doen. Nee, dat willen we ook niet. Kortom, we zijn enthousiast over hoe je de boel aanvliegt. We zijn enthousiast over hoe de uitstraling ook gaat worden. En we zijn minder enthousiast, eigenlijk helemaal niet. Het is zelfs cruciaal, cruciaal en essentieel voor ons het aantal parkeerplaatsen. U dient dat in de omgeving te handhaven. Daar wou ik het hierbij laten op dit ogenblik, omdat mijn stem niet verder gaat. Dank u. Uh, meneer Drommel, ik wilde u bijna gelijk geven... maar u heeft toch nog op de valreep een interruptie. Dus ik hoop dat uw stem dat wel even toelaat. Neemt u een slokje water, meneer babel -Gussel? Ja, voorz, voorzitter, ik ben even nieuwsgierig. Uh, ik heb meneer Drommel niet horen spreken... of heb ik dat misschien gemist, over de boardwalk. Meneer Drommel. Ik heb daar niet over gesproken nog. Met, met excuses, want het ligt natuurlijk ook... Het ligt me ook op de een Boardwalk mag van mij. Echter... Ik denk dat de strandpavioens die daar behoefte aan hebben en het misschien ook leuk vinden... dat rustig mogen doen op een eigen banket. En ook zelf al exploiteren en onderhouden en alles wat erbij komt kijken. Doch de bevoorrading moet ook voor hen niet lastiger gemaakt worden... en moet gaan zoals het nu gaat, wat mij betreft en wat ons betreft. De afgangen zoals ze gebruikt worden nu door wagens van boven naar beneden, de schuine afgangen die gebruikt worden voor die vrachtwagens, moeten gehandhaafd blijven. Maar voor mij mogen ze alle vrijheid hebben om op hun eigen plek... een boordwolk te maken... wanneer dat uh, commercieel of marketingtechnisch aanspreekt en leuk is. U bent tevreden? Dank u wel, uh, meneer Drommel. Meneer Deen, interruptie aan meneer Baalbegeelsen of aan meneer Drommel? Nee, meneer Drommel. Goed. Uh, ja, meneer Drommel, bedoelt u daar eigenlijk mee dat de strandpaviljoenhouders zelf wel kunnen bepalen of zij een stuk boordwolk plaatsen of niet? Want ik, ik ben dat wel. Daar ben ik benieuwd naar. Meneer Drommel, ik geef u graag antwoord op. Uh, dat, dat gaat natuurlijk voorbij betreft in overleg met het bestuur, zoals het gebruikelijk is. Maar het is niet zo dat de gemeente Zandvoort een boardwalk gaat, moet gaan exploiteren, om het zo te zeggen. En als is een beetje waait om dat ding weer goed te leggen, want die verantwoordelijkheid neem je dan ook op je. Of als er een, een beetje hoog water is, om dat ding nogmaals goed te leggen. Ik wil trouwens nog wat zeggen. Dus, dus in die zin eh, vind ik wel dat het gewoon neergelegd mag worden, maar niet meer meters mag gaan kosten die wij dan weggeven aan de strandexploitant. Ik denk dat dat nu zin is. En ik ben één ding net vergeten. het gaat, de slokje water heeft me goed gedaan. En op bladzijde 9 staat onder punt 4. Met het vaststellen van het schetsontwerp... wordt de kwaliteit en profilering van de boulevard vastgesteld. Dus wanneer we nu... een schetsontwerp vaststellen... Naar schetsontwerp komen allerlei andere ontwerpen nog en, en uh, try-outs en noem maar op. Maar wanneer we nu een schetsontwerp vaststellen, dan hebben we daarmee ook de profilering vastgesteld. Met andere woorden, de ruimte voor iets te verschuiven bestaat dan niet meer. U eist voor ons dat we op dit momentum feitelijk de profilering en de kwaliteit vastgesteld hebben. Al hetgene wat hierna komt is eigenlijk voor de, ja, voor de vaak, heet dat dan, hè omdat u, u en wij het misschien wel leuk zouden vinden. En daar heb ik toch grote bezwaren tegen. Ik zie, en ik heb het nog niet kunnen lezen op spijt. Want het is wat met misgegaan met mij afgelopen dagen. Tot u daar ook misschien in terugkomt in uw raadsinformatiebrief. Maar dan mijn excuses als daar iets over in staat. Wellicht schrijft u ook in tot u absoluut geen parkeerplaats opheeft. Dank u. Dank u wel meneer Drommel. Het viel mij op dat uw stem... Begon te breken toen u het over de Formule 1 had. Dat snap ik ook, maar het zit hem in andere dingen. Dus, eh, de griffier heeft net een pottertje aan de zijkant neergelegd. Misschien helpt dat ook alle kleine beetjes helpen. Dank. Meneer Baber gülsson Voorzitter, dank u wel. Met overwegend instemming hebben wij kennis genomen van het gestelde in de raadsinformatiebrief van, het, van 17 mei jongsleden. Maar dat neemt niet weg. En het zal u ook niet verbazen gezien onze inbrengende commissie... dat wij nog een aantal opmerkingen hebben ter aanzien van het schetsontwerp. Laten we beginnen met de verkeersveiligheid. Goed dat het college in gesprek is met de Fietsersbond. Zoals eerder aangegeven zijn wij voor handhaving van de huidige rijrichting, Maar wij begrijpen de veiligheidsrisico's als parkeren aan de landzijde wordt gehandhaafd. Als ethische bezwaren van parkeren aan de zeezijde bepalen zouden blijven... zien wij maar één oplossing en dat is het inrichten van een aparte fietsstrook aan zeezijde... voor fietsers in twee rijrichtingen. Fietsers in beide richtingen krijgen zo zicht op zee... en wordt veiligheidsrisico's veiligheidsrisico door het kruisen van fietsers uit tegengestelde rijrichting... en aanvaringen door onverhoeds uitstappende inzittenden van auto's voorkomen. Daarvoor is meer ruimte nodig. Nu de veiligheid daarmee aantoonbaar is gediend leveren wij daar graag het geplande duinlandschap voor in. Mogelijk dat een strookduimplanting tussen fietspad en rijweg... daarvoor in de plaats kan komen. Maar wij weten dat de wethouder in gesprek is met de Fietsersbond. Wij dragen dit alleen maar aan als een mogelijke suggestie. Maar wij zijn wel benieuwd hoe dat verder gaat aflopen... en hoe de wethouder dat verdere overleg insteekt. Want waar zeggen wij nu zometeen... Ja tegen, als wij tegen dit ontwerp ja zeggen. Dat was niet duidelijk op dit punt. Te compenseren parkeerplekken en de aanrijroute en parkeren op parkeerterrein Zuid, P-Zuid. Door het vervallen van parkeerplaatsen aan de boulevard Paulusloot en toenemende parkeerdruk... is een verbeterde aanrijroute en ontsluiting van P-Zuid en ons idee gewenst. Niet ergens in de toekomst, maar gekoppeld aan deze plannen... Door die concentratie van parkeer op p en dus meer drukte van voetgangers van en naar het parkeerterrein... moet dit ons inziens consequenties hebben voor de voetgangersroute... en het ontwerp van de boulevard Paulusloot... die daar, althans op dit moment... en ik weet niet hoe dat in het ontwerp is voorzien... want maatvoering heb ik niet kunnen, precies kunnen nakijken... op dat punt nu juist smaller is. De vraag, wordt dat meegenomen? Wegens het vervallen van parkeerplekken op het Badhuisplein en Watertorenplein... Maar ook als gevolg van de daar geplande nieuwbouw... resteert er niet alleen een compensatie voor hetgeen wat er nu vervalt aan aanwezige parkeerplekken... maar moeten we ook nog voorzien in nieuwe parkeerplekken... op het moment dat de parkeerdorm niet voldoende is... om op die plekken in de parkeervraag te voorzien. Wij vernemen graag de visie van de wethouder over het hoe en waar van de mogelijke oplossingen. Dan met betrekking tot inrichting. De de weginrichting van de boulevard op Pauluslood, Voorziet, ...voorziet op dit moment niet in enkele kis- en rijplekken. En in voldoende wegbreedte voor transferbussen... ...bijvoorbeeld in geval van grote evenementen zoals de F1... ...en die dus over de boulevard daar rijden. En voor het reguliere dagelijkse vrachtverkeer... ...bijvoorbeeld een daar zal, denk ik, toch wat meer aandacht voor moeten komen... dan dat nu het geval is. Nu is het zo dat wil Wilma de kindertjes en de spullen uitzetten. Dan staat het hele verkeer eigenlijk stil. Als ik de, goede, als ik de wegbreedte, zoals die nu is, goed inschat. En dat lijkt mij niet gewenst. Eh, ik hoor graag daar ook een reactie van de wethouder op. Het duinlandschap. Wij betwijfelen of de voorziene duinvegetatie, zeker duinlandschap ondanks aanzienlijke onderhoudskosten die wij daar, daarmee zien samenhangen, voldoende kwaliteit toevoegt. Wij zijn van mening dat een minder dorpse, maar bredere wandelpromenade meer kwaliteit toevoegt. De kleinschaligheid op dit punt lijkt ons niet in overeenstemming met het feit dat wij de tweede badplaats van Nederland zijn, nog met de overigens stijgende bezoekersaantallen die daarmee samenhangen. We hebben gesproken over de keerwand of over de hekken... en dat in relatie tot het voorkomen van stuifzand. We hebben daarover een vraag gesteld. En u heeft gezegd, ja, wij zijn erover in gesprek met de afdeling beheer. Nou, dat is prima. We hadden alleen liever graag het advies gehoord van de afdeling ter zake. Maar wij vragen dan wel om het advies van die afdeling op dat punt te betrekken... bij de verdere uitwerking tot, met, tot uh, wat, waar het dit aspect betreft. En dan de boardwork... Er is iets raars mee aan de hand, voorzitter. Want ik heb de participatiebijeenkomsten daarop nageslagen. En ik heb wel geteld twee reacties gezien die mogelijk aanleiding zouden kunnen zijn geweest voor het maken van een ontwerp dat voorziet in een boordwok. Wat waren die participatiebijeenkomsten? Wat stond daarin? De ene zei, we hebben minder behoefte aan strandafhangen, zoals dat is gebeurd op de Noordboulevard. Dat was niet onderbouwd, overigens, en ik weet ook niet waarom dat is voorgesteld. En een andere participant had het over het minder stijl en veiliger maken van de huidig strandafgangen. Bij dat minder stijl maken, daar kan ik me best iets voorstellen. Wat veiliger is, of dat te maken heeft met die stijl of niet... dat kan ik, kon ik uit de reactie, zoals die in de notulen stond, niet aflezen. Het is dus mij een volslagen raadsel... waar het idee van de hele boardwalk vandaan komt. Zeker op het moment dat je een massieve weerstand constateert... bij elke strandpachter die in dat gebied zit... dat omsloten zou worden door een boardwalk-annex-bevoorradingsweg... van vier meter breed. Voorzitter, we hebben in de commissie, dat ga ik nu niet herhalen... onze, onze zeer grote twijfels ten opzichte van die boordblok ge geuit. Wij zijn er gewoon tegen. En wij vinden elke moeite die het college wil besteden... om dat verder nader te onderzoeken... gegeven de reacties die wij hebben gehoord van de zijde van de standpacht... en ook uh, de brief van de advocaten, notabene... dat men dat weg middel heeft gezocht om zich kenbaar en hoorbaar te maken... dat we daar gewoon afscheid van moeten nemen. Klip en klaar. Er is niet om gevraagd. En ik ben ook me zeer benieuwd hoe dat überhaupt in dat ontwerp is terechtgekomen. En daar moeten we dus verder niet aan meewerken. Dan hebben wij nog een paar vragen, voorzitter. Resteren er met betrekking tot de herinrichting van de boulevards nog kapitaallasten uit het verleden? Worden in plaats van het huidige mobiliteitsvereisten... ten aanzien van de mobiele kujosken... zoals in het schetsontwerp opgenomen nu uitgangspunt dat die worden vervangen door vaste kiosken... en maakt dat nu onderdeel uit van de verdere uitwerking van het schetsontwerp. Graag een antwoord daarop. En dan nog graag opheldering over het verdere proces... want we zitten een beetje in een merkwaardige positie. Er is geparticipeerd over één deel... en een klein één keer over de boulevard de Vavosje. We gaan het opknippen in drie delen. Boulevard de Vavosje, boulevard Pauwensloot... En, het en de resterende boulevard. Nou, die, die laatste die is nauwelijks in beeld. Maar het schetsontwerp ziet wel op uh, beide boulevards, Pavosje en Paulusloot. Ik heb begrepen dat wij nog verder gaan met participeren. Maar dan ben ik even nieuwsgierig. Gaan we dan eerst het schetsontwerp aanpassen voordat dat de participatie ingaat? En gaan we dan praten over dingen die we niet meer doen. Of gaan we. Uh, op een andere manier insteken. En ik, ik, de, de helderheid op dat punt... die zou ik graag van de wethouder willen vragen. Dank u wel, voorzitter. Meneer Bouwberg-Wilzon heeft een interruptie van meneer Drommel. En u staat me toe, begrijp ik. Hartelijk dank. Uh, een klein toelichtende vraag nog, uh, meneer bouwberg Wilson. Bij uh, de watertoren noemde u al dat daar een uh, aantal parkeerplaatsen weggaan... terwijl 140 in de toekomst. We hopen dat dat er snel gaat gebeuren... En ook 200 plaatsen gaan we hier missen, tenminste. Totaal 340 plaatsen. Maar u zei niet van hoe die compensatie zou moeten komen. Want dat kwam bij mij niet voldoende over. Wilt u dat nog eens toelichten? Nee, ik, heb, ik heb ook niet aan de oplossingenkant uh, op. gedacht. Ja, ik heb, er, ik heb daar wel een idee over. Maar laten we eerst even kijken of we vinden dat het een probleem is. En op het moment dat we vinden dat het een probleem is... dan moeten we daar denk ik iets aan doen. En op het moment dat u nou zegt... heb je het je hoofd nog een idee voor een oplossing begrijp ik dat, dat u zelf niet weet of het een probleem is of niet? Nee, dat heeft u niet goed begrepen. Ik, ik heb, dacht ik onderbouwd waarom het een probleem is. Of heeft u dat niet goed begrepen? Het begrepen. Maar juist de gegeven dat ik u nu goed begrijp, is niet, daarop is die vraag gericht. Ik hoop dat ik daarmee enig begrip van u krijg, waardoor mijn kennis wat, wat verder wordt. Heren, we gaan terug naar de inhoud. Voorzitter, ik heb gesproken over een probleem. En dat wordt niet alleen veroorzaakt door het vervallen van parkeerplekken op boulevard Bollesloot. Maar ook op de twee andere plekken die ik heb genoemd, onder de redenen die ik heb genoemd. Dank u wel. We hebben nog een tweede termijn, meneer Drommel. Ja. Ik bied u hoop en ik zal u helpen. Ja. Uh, We gaan tot slot naar meneer Mettes. Dank u wel, voorzitter. Uh... Ik zal het kort houden en de commissie zeker niet overdoen. Alhoewel ik daar heel goede herinneringen aan over als het gaat om participatie en de mogelijkheid om in te spreken. Maar ik bedoel daarmee te zeggen dat ik inhoudelijk daar niet verder op in zal gaan. Euh, omdat op een aantal punten die genoemd worden in de Raadse informatiebrief. En daar wil ik me nu toe beperken die we voor het weekend gekregen hebben. Euh, die vertrouwen biedt voor het CDA als het gaat om de uitwerking en de uitvoering. Wat uiteindelijk aan professionals wordt overgelaten. En dat uh, hoort volgens mij ook uh, uh, bij de rolverdeling... tussen de raad en degenen die gaan uitvoeren. Daar hebben wij vertrouwen in. Uh, en wij zeggen dus ook, wat eerder gezegd is... doorpakken aan de slag. Wij steunen. Het besluit ook. Moet moeten wel een kanttekening bij maken. Uh, u heeft de vorige keer van de heer Enstra gehoord... Uh, dat het CDA die boordwolk niet zag zitten. Hij heeft er een andere terminologie voor gebruikt... en dat is ook helemaal niet verkeerd... als je dat op die manier uh, duidelijk maakt en wat wil sh sharen. Het is nu door diverse sprekers ook genoemd. En uh, het nieuwe besluit ziet er uh, prima uit... maar dat tweede deel... Daar heb ik een vraag over. En ja, misschien willen je ook wel ingaan op het punt... of het handig is om het dan op te nemen en te laten staan. Uh, daar staat... Het schetsontwerp voor de boulevard de Vauwtje als uitgangspunt te nemen voor de participatie. Uitgangspunt voor de participatie. Dus er wordt wel antwoord gegeven hier ook. Uh, dat er nog volle participatie gaat plaatsvinden. Dat is duidelijk. Dat was er ook nog niet. Dus daar kunnen we niet zoveel van vinden. Uh, gaat het nu alleen maar als uitgangspunt voor die participatie? Of wat bedoelt u er nou precies mee? Want wij zien het eigenlijk niet zitten. En eerdere sprekers hebben dat aangehaald. Voor het overige... Uh, u heeft goed geluisterd, wethouder. Wij danken u voor uw raadsinformatiebrief. En wij kunnen dit steunen met een aantekening die ik maakte over de, de boulevard van Dank u wel voor de eerste termijn. Dank u wel, meneer Metters. Ik heb niemand overgeslagen. Hè? Nee. Uh, de portefeuillehouder heeft mij net ingefluisterd... dat zij graag een korte schorsing van 10 minuten wil. En dat ga ik honoreren... Dus ik verwacht hier uiterlijk tien voor negen u allen terug te zien. Ja, dames en heren, de voorzitter heeft net gezegd dat ze even gaan stoppen. Dus uh, gaat u weer even luisteren naar muziek. Ja.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 Bed with a messed up head, Sunday morning. I'm thinking of the guy I kinda like who isn't calling. Why do we let good things go when it starts getting personal? Why are we afraid to charge? Up. Then when I hit that dip, get your camera You can see even that bitch since the camera What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh, run run You could get shot, homie, if you want to Put your guns up, tell crude crew don't front I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones? Bitch, I'm bout the blue up too. I'm the one two day I'm the new ship, the young Rapunzel Ooh, are you bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt Don't you, now you boo up too hun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 hier, ik heropen de geschorste vergadering. De schorsing heeft iets langer geduurd door diverse andere omstandigheden. En dat is ook niet erg. Soms heeft de tijd, soms doet de tijd zijn werk. Dat is hem. Mevrouw Verheij, u wilde een schorsing, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. En eh, dank ook eh, aan u voor uw bijdrage, ook in eerste termijn. Er zijn veel lovende woorden eh, ook gesproken, ook ten aanzien van de participatie. En participeren, dat doe je niet alleen, dat doe je met je omgeving. Dus ook eh, wil ik die waardering ook overbrengen naar die omgeving. Want er zijn diverse sessies geweest waarin eh, er uitvoerig is gesproken over een aantal eh, aspecten. En dat heeft wel geleid tot het mooie schetsontwerp eh, dat er nu ligt. Er zijn een aantal punten eh, door u opgebracht die... Eh, nou ja, punten van zorg, laat ik het zo noemen. Om te beginnen met de boardwalk. En zoals ik in de commissie ook al aangaf... Eh, zit het college daar volstrekt niet eh, geharnast in. Het idee is ooit ontstaan eigenlijk... nou ja, terug eh, nog naar onze structuurvisie. Daar wordt nog gesproken over de wandelplankier. Eh, het leek een aardig idee... Eh, en het idee was eigenlijk om over die optie... dus het was nog helemaal niet in beton gegoten... om daarover verder te participeren. Um... Als u zegt, uh, wethouder bespaart u zich de moeite over die boardwalk... hoeven wij uh, verder niet te praten, dan vind ik dat prima. En dan stel ik u voor, mocht het toch opkomen... in de participatie over de Favosje... als toch blijkt dat, dat, dat er een grote groep uh, strandpachters bijvoorbeeld is... Uh, die wel zegt, we willen die boardwalk... ja, dan merken we dat ook vanzelf om het zo maar te zeggen. Maar mijn voorstel op dit moment is om uh, die boardwalk... Uh, uit het schetsontwerp dat dient als basis voor de participatie te halen. En dan specifiek heb ik het over de Boulevard de Vavozje. Uh, dat is één van de punten die u uh, uh, uitdrukkelijk ook uh, aan de orde hebt gebracht... als uh, punt van zorg. Uh, een ander punt van zorg uh, die een aantal partijen heeft geuit, heeft betrekking op het parkeren... In dit schetsontwerp eh, verdwijnt het parkeren aan één zijde. En dat is een rigoureus besluit. Dat, dat, eh, en een dapper besluit wat dat betreft. Of een voorstel moet ik eigenlijk zeggen. En dat realiseer ik me ook. En ik ben er ook volstrekt niet om uit, op uit om eh, ruxiesloos parkeerplekken te laten verdwijnen. zonder daar enige vorm van compensatie eh, in te vinden. Eh, dus het gaat niet zozeer wat mij betreft. Eh, in dit verband op het. Uh, om het aantal maar met name op de locatie. De breedte van de boulevard is beperkt. En dat maakt dat we keuzes moeten maken. En gelet nou ja eigenlijk op de eerdere kaders, meer groen. Eh, op de participatie eh, heeft het college dit voorstel gedaan. Om dat groen juist toe te voegen en het parkeren elders te compenseren. Wat is nu het probleem of het punt wat nog uitwerking verdient... is dat we niet precies weten op dit moment... hoeveel plekken we kunnen compenseren. En dat maakt dat dat wel uh, uh, in die zin op dit moment een onzekere factor is. Maar dat blijft het niet omdat we nu eigenlijk al bezig zijn met het onderzoek naar het parkeren. Op 20 juni vindt daar ook een nadere informatiebijeenkomst met u over plaats. Die gaat over parkeren, maar die ziet ook op nou ja, de mobiliteit en de bereikbaarheid. En onder andere de aansluiting van parkeerterrein de Zuid. Dus op nou ja, relatief korte termijn komt daar wel meer duidelijkheid over.